Elke morgen zon of regen kwam ik hem verlegen tegen stond hij steeds bij de jasmijn van de pastorie, met zijn blote voeten stoffig van het paardje naar het water.